Kees met het NOS-journaal. Het dodental van de aanslaan is 76. In Oslo is één dode meer gevallen. Op het eiland Utøya is het aantal doden fors omlaag gegaan. Van 86 naar 68. Een duidelijke verklaring daarvoor is niet gegeven. De situatie was volgens de politie erg onoverzichtelijk op het eiland. De verdachte schutter Anders Breivik is vandaag voorgeleid aan de rechter. Daar zei hij dat er nog twee cellen zijn in zijn organisatie. Na afloop zei de rechter dat niet duidelijk is wat Breivik daarmee precies bedoelde. Hij verklaarde eerder dat hij de terreurdaden in zijn eentje heeft gepleegd om Noorwegen en West-Europa wakker te schudden vanwege de grote toestroom aan moslims. Breivik wilde de Noorse arbeidspartij afstraffen voor haar immigratiebeleid. Hij koos voor de bijeenkomst van sociaaldemocratische jongeren op Utøya omdat zij de toekomst van de regeringspartij zijn, zo verklaarde hij voor de rechter. Een man uit Pieterburen is tot TBS met dwangverpleging veroordeeld weg een stalking. De man valt al jaren vrouwen lastig en is daarvoor al drie keer veroordeeld. Zelfs vanuit de gevangenis gaat de stalking door. De rechter vindt nu dat slachtoffers moeten worden beschermd tegen zijn hardnekkige obsessie. En daarom heeft hij TBS gekregen. Dat is uitzonderlijk voor een delict waarbij geen geweld wordt gebruikt. De Nederlandse staatsloterij heeft een staatslot uit 1809 cadeau gekregen. Het is afkomstig van een man uit Zandam. Die had het lot van zijn vader gekregen en hoe die er aangekomen is, is niet meer te achterhalen. Er is één nog ouder lot in het bezit van de staatsloterij uit 1753. Een Nederlandse toerist is in Zuid-Duitsland betrapt toen hij een bijzonder souvenir wilde stelen. De man was in de Algooi een weiland ingelopen en had van een koe de halsband met bel losgemaakt. Een dorpsbewoner zag hem bezig. Hij hield hem staande en belde de politie. De Nederlandse toerist mocht weer gaan na het betalen van 500 euro. Het weer veel bewolking en plaatselijk wat regen. Morgen wisselend bewolkt en in de loop van de dag enkele buien. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit, was... Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan vooral files rond Amsterdam en Utrecht. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Gooimeer en Blarikum 4 kilometer. De A2 Utrecht en Bos tussen knop het Oude Rijn en Nieuwegein 4 de A10 West voor de Continental 5. A27 Utrecht Breda bij Knopperd Lunette 4 kilometer. Daar is namelijk een vrachtwagen gestrand. De rijstok is dicht. Het verklaart ook de file op de A28 Amersfoort Utrecht. Bij Knopperd Rijnsweert 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BN'er? Nee? Meld u dan aan bij Burgernet Kennemerland. Het netwerk waarin burgers, politie en gemeente samenwerken aan veiligheid.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 zo alleen. Vijf dames op een rij. Carolyn Watkinson, Ricky Cole, Karin Bloemen, Adelheid Rozen, Rocky Haral en Leonie Jansen. Zij hebben bekende nummers vertaald naar het Nederlands. Zo eenzaam van de police, je weet het, het nog wel, hè? Het heel eenzaam in de schaduw. En nooit is wat zon op je gezicht. Jij doet altijd een stapje terug, want zo ben jij, jij in het donker, ik in het licht. Dus krijg ik altijd de volle aandacht, jij krijgt de zorg en alle pijn.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 Het origineel van Henley en Silber En Kees van der Doesburg Die heeft het vertaald naar het Nederlands En dan heet het ineens Vleugels van mijn vlucht Nog maar een dame erachteraan Welkom overigens Bij deze uitzending van Muziek Karier, Mary Hopkins Those are the days Ik zou denken dat dit Tavares is met Heaven Must Be Missing an Angel. Nee hoor, dit is Jiske Vet en zij hebben het over een hemel. Een je bent een God gelijk, baby. Als je naar me kijkt, baby. Jouw kus. Is wat ik gaarne lust. Maar het wordt een hele klus. Maar het je gunt mijn hart geen rust. Doe zo. Dat liefste met je doeze, maar je hebt het hele loesje, je hietse krappe bloesje. Ik keek laatst een loop over mijn schouder. Pak je fluit en ik bespelen. Ik uh, moet eerlijk zijn. Ik denk dat ik het origineel toch uh, veel leuker vind als dit van Jiske hoor. En ik weet dat uh, Jiske vet is een cabaretgroep, dus ja, dan kun je zoiets verwachten. Hè. Proud Mary. Quiddens Clearwater Revival Dat is eigenlijk de band die dit nummer helemaal bekend heeft gemaakt Maar John Fogerty, hij heeft het geschreven Voor Quiddens Clearwater Revival The Long Way Road The Long Road Home Zo heet de cd en Die heb ik pas geleden gekocht in mijn favoriete platenzaak En daar staan al die grote hits Of die John Fogerty en zijn mannen deze dame is weer waanzinnig bekend in Canada. Heeft even niks van zich laten horen. En is nu weer, zeg maar, opnieuw begonnen. Ik heb het over Celine Dion. Don't think I can't feel like that wrong. You've been the sweetest bottle. Geleden weer een uh, cd uitgebracht, deze dame. Nee, die heb ik nog niet in mijn bezit. Maar mijn uh, favoriete platenzaak, die wees mij erop. Die zei van, wist je dat uh, Celine Dion ook weer een nieuwe cd heeft uitgebracht? Nou, die moet ik binnenkort maar eens een keer extra goed beluisteren. En misschien wel in mijn uh, platenkast neerzetten. Xavier Roet, hij is afkomstig uit, uh, uit Australië. Mengt de traditionele muziek van Australië in de moderne popmuziek, zeker op zijn CD Food in the Belly in 2005. Zelf is hij drummer, zet dan vier van die DJ dos voor zijn drumstel. en dan begint hij te drummen en die DJ Doo te bespelen. Echt knap hoor. En dan af en toe ook nog een microfoon voor zijn mond en zingen. Here and now, our choices here are Children grow, they grow with what they see. And in these times, when paranoia closes in, power and hate around rampant, and disease. In our minds, we build the blocks to what we need. In our minds, we're reaching out for peace. In our hearts, we know of such the hills to climb. In our hearts, a sense of last to feed. These are our gifts to which we all agree And through these things and those we love we can unite And sink into our pockets with peace kleine onderbreking in uh, dat uh, stukje muziek van die Xavier Rudd Voort in de belly 2005. Dit is the Rhythmics and miracle of love. Love Het was al, uh, al een oud nummer Maar dit is dan weer Spik Splinter nieuw. Stop the World Zo noemt Jeff Eaton zijn cd uit 2007 Calling oh, on Angels so, broken. so better than one A loss in the battle Between red and red. Thank you. Van de jaren 90 was dit een grote hit hoor, voor Secret Garden Nocturne. Hmm. En dit is gewoon een heel vrolijk deuntje van Dana Winner. Een uh, nieuwe CD uitgebracht, een live CD van een concert dat zij pas geleden heeft uh, uitgebracht. Beautiful Live, zo heet dat concert. En dit is Als Je Lacht. Zo heet deze CD. Een CD uit uh, 2005, als ik me niet vergis. Want uh, deze formatie heeft deze CD. Uh, deze formatie, dit de duo, die heeft uh, deze CD naar mij toegestuurd uh, eergisteren. En ik zag de titel Baby's Got the Blues. En toen dacht ik bij mezelf: van. Dat is weer zo'n prachtige blues-CD. Er staan toch ook wat andere soortige muzieksoorten op? Want dat heeft u daar net gehoord. Anders soortige muzieksoorten. Nou ja, wat een expressie, hè? Dat voor een Nederlandse productie hè? Deze CD Blues Elements, zo heet de formatie en ze noemen de CD Baby's Got the Blues. En ik ben even aan het hoesje in het hoesje aan het kijken wie nou precies achter die mensen zit. Oh, Jamie Browning's uh, vocals, Lion drums, Alec Fraser bass, Brian Huntley bass, Michael Keith guitar, Kenny Chenk guitar, Mikey Fonfara piano, Rob Phillips B-free organ en David Powell piano. Lijkt me toch niet allemaal zo, eh, zo Nederlands als dat het wel zou moeten zijn, hè? Dit is werkelijk schitterend. Dit is nu echt kippenvelmuziek. Zet uw versterker op 10 en luistert u eens naar Liza Sheffield en Just One. Crowd gathered round a school So I caught it all on She was born in Hill's kitchen, I was living down the line I'm wondering where in the world is your keys to me I've been looking for her even clear through Tennessee feel like my soul is beginning to expand Look into my heart and you will sort of understand You brought me here, now you're trying to run me away Riding on a wall Come read come see what it says Thunder on the mountain Rolling like a drum Gonna sleep over there That's where the music coming from It those night and day The missiles are popping and the power's down I'd like to try something but I'm so far from town The sun keeps shining and the north wind keeps giving up speed Don't forget about myself for a while though I can see what others need I'll be sitting down steady in the art of love I think it'll fit me like a glove